so angry with the for life they lead The shepherd's smile seems to confirm my fears I've never questioned anything, never disagreed Sometimes I think they must have in their ears And when you see a cane, I see a clock All in vain Now when I'm tired And I'm trying to get to sleep I can't hear my jumping on Two trains When you see a cane I see a crock When you see a crowd I see a flock It's shape where I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 Dat is iets wat natuurlijk meer gemeenten roepen. Maar ja. dat is wel iets wat, nou, dat moet eigenlijk in het achterhoofd zitten vaak. Dat is wat we ermee bedoelden. Uw, uw werkgroep centrum en dat die is afgesplitst ja. van het OBZ, zie ik regelmatig door het dorp lopen. En laatst hadden ze het ja. over het plaatsen van Bloembakken. En dan kom ja. ik bij punt 7: investeren in de openbare ruimte van het centrum. Het is een.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 We hebben ook al van een aantal politieke partijen gehoord als ze het goed het is tussen hun oren geknoopt hebben. Dus ja, maar goed, het, ja, het is altijd heel belangrijk om te zien wat uiteindelijk in de coalitie komt. En wat in het coalitieakkoord komt. Maar we hopen dat we daar een aantal elementen die wij erin erin terugzien. Maar daar heb ik wel vertrouwen in.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 lente in de ogen van de tandartsassistenten. van de patiënten, van de assistenten is er altijd lente. Het is, is, is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Of de patiënten, van de assistenten. Dat hoop ik maar dat het lente wordt, want wat er de afgelopen paar dagen over me heen is gekomen, dat uh, was het ook niet helemaal. Um, bij mij zit Karin en Jeannette van de Rotary Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er staat hier al een prachtig cadeautje, een, een hele mooie uh, paastaart, tulmand. Um, jullie zijn vorig jaar begonnen met uh, de eerste actie. Waarvoor was die actie? Die actie was voor uh, Prakkie Prakkie en Moor, en dat is allemaal goed gelukt?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 Ja, uh, ik kan me ook uh, nog herinneren... en het is misschien nog zo dat jullie vastzitten aan... of vastzitten jullie samenwerken met de uh, champion op het circuit. Hè? Ja. Ik zie nog uh, mensen uh, parkeren, wachten, spelen om naar geld ja. binnen te gaan. dat hebben is we vorige, het... week ja, vorige, vorige week gedaan. Ja, vorige ja. week. Kwart voor zeven waren we precies en, uh... en het was uh, wisseling van de kloktijden. Nou, uh, het was, <laughs> nee, het was <laughs> dus <laughs> kwart voor zes. Maar het is uh, zeer, zeer succesvol. Ja. ja. De, wat ik begrepen heb, is dat jullie goede doelen altijd met kinderen te maken hebben.